Wel weer het tweede uur van Play It Loud Live... waar ik vanavond praat met vier van de vijf bandleden... van de symfonische folkmetalband Solar Cycles... over de albumrelease van hun debuut langspeler Lunar... dat dus komende vrijdagavond wordt gelanceerd. En te ere daarvan houden ze een releaseparty in Poppodium C... voorheen de Duiker in Thuishaven, Hoofddorp. Fijn als jullie nog steeds luisteren... en jullie allen bedankt voor het aanwezig zijn bij Play It Loud... in de ZFM-studio Zandvoort vanavond om hierover te praten... Hartstikke bedankt. Het eerste uur hadden we het al uitgebreid over jullie als band gehad... en jullie debuut EP Ethereal Storms. En dit tweede uur komt eindelijk jullie grote nieuwe trots aan bod. Jullie lang verwachten debuutlangspeler dus Lunar. Zoals gezegd, uh, vrijdag verschijnt. Allereerst natuurlijk de vraag hoe jullie daar naar uitkijken. Wie mag ik het woord geven daarvoor? Nou ja, daar hebben we natuurlijk veel zin in. We hebben ja. hier heel lang naartoe gewerkt. Uh, ja, eigenlijk sinds de EP die we dus net helemaal gehoord hebben... Mm -hmm. Uh, uit is, uh, zijn we gaan werken aan nieuw materiaal. en uh, Dus ja, dat, uh, dat, dat zijn we echt wel sinds 2017 al druk mee bezig. Uh, dus uh, ja, eindelijk is het zover. Eindelijk, uh, ja. Dat hebben we, hebben we wat dat jaren geduurd. Ik niet geloof, nee. ja. Ja. Ja. Nee, dat uh, snap ik zeker. Ja. zes jaar uh, hard gewerkt en uiteindelijk uh, wordt het ja. beloond. Ja, zeker. Heel gaaf. Uh, jullie hebben dus zes jaar gewerkt aan het album, als ik het goed begrijp. Of jullie begonnen in 2017 al met het schrijven aan nieuw materiaal. dus? ja. Ja, precies. Eigenlijk wel, ja. En wanneer begonnen de, de opnames? De opnames zijn... Ja. Uh, ja, 2020 uh, begonnen. Dan uh, zijn ja, we... Ja, dus, toen de pandemie... Ja, jullie zaten natuurlijk wel net ja. midden in de pandemie. Ja. Uh, dus dat was een periode. beetje lastig. Dus dat was... Uh, Vandaar dat het ook eigenlijk zo lang geduurd heeft ja. voordat het echt uit kon komen. Eigenlijk wilden we het al in 2020 of 2021 uitbrengen. Maar ja, in die coronatijd, dat, dat heeft gewoon toch Dat was gewoon uh, niet nee. te doen. Sommigen deden het wel, maar ja. Ja. wij wilden dat gewoon niet. Dat nee. was onze keuze. En mm -hmm. toen ja, we hebben we gewoon wat langer de tijd ja, gehad. We voorzichtiger ja. ook. Uh, ja, ja, precies. Uh, ja. Veel. <laughs> Snap ik. Ja. En uh, nou, jullie kijken natuurlijk uh, heel trots naar het eindresultaat, denk ik zo. <laughs> ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. En uh, tevreden ook met het eindresultaat? Ja, absoluut. Ja? Ja. Mooi. En jullie hebben voorafgaand aan de release al dus een aantal uh, singles released. Waarvan ik dus al het uur opende met uh, Raven's Call. Maar ook Immeasurable Fog, waar een lyric video van verscheen. Dus niet echt een videoclip, maar een lyric ja. video. Mm -hmm. En onlangs nog uh, Grow Then Dies. Wat jullie meest recente single is, en dat wel uh, uitgerust is met een videoclip. Daarover uiteraard straks meer als ik hem uh, ga draaiden, gaan draaien. Mm -hmm. uh, Ravens Call was jullie eerste single? Ja. Uh, ja. Wanneer uh, was deze uitgebracht? Ik geloof, 19, mei. Ja, 19 mei. 19 ja. mei van dit jaar. Ja. Ja. Ja. ja. Ging dit gepaard met de aankondiging van jullie album, of deel u dat op een andere latere datum? Ja, dat, ja. Uh, dat hebben we toen, uh, toen uh, bekendgemaakt, <laughs> eigenlijk, uh, dat het album uit zou komen. Toen hadden we volgens mij nog niet helemaal een datum. Uh, nee, toen hadden we nog geen datum maar, gedacht, inderdaad. Maar toen zeiden we wel ja, aan het eind van 2023 komt, uh, komt het album. Uh, ja. En de echt uh, ja, echte release date zelf hebben we volgens mij ergens in de zomer uh, bekendgemaakt. Mm -hmm. uh, vier maanden of drie maanden terug of zo. Maar ja, het, het, het, het, het hoort er wel bij. Uh, het was een soort van uh, opwarmer. Ja, ja. Ja, ja Dat begint meestal ja. uh, inderdaad ja. Uh, ja. met een uh, eerste singeltje. Ja. We zijn weer terug. Ja. <laughs> ja. Uh, even kijken hoor. Jullie uh, hebben van dit album ook een persoonlijke band favoriet? Of? het wow, is een lastige... Ja, ja ik heb lastige <laughs> vragen vanavond. Een lastige ja, ik vind het echt heel moeilijk om ja. een favoriet aan te wijzen. Ja. Een nummer die in het bijzonder een speciale betekenis heeft misschien. Ja, eigenlijk heeft bijna elk nummer een speciale betekenis ja, voor mij. Het, en het voelt voor mij ook een beetje als een soort geheel of wel. Ja, ja. Ik vind het echt heel lastig. Dat is een dus. lastige ja. vraag. Ja. Oké, okay, nee, dan... <laughs> <laughs> uh, nou, we hebben de Immersible Folk net al aangekaart. Uh, die ga ik zo voor jullie draaien. Uh, de Lyric-video. Waar, waarom hiervan geen videoclip? Ja, ja, waarom geen, video geen idee Het is dus ja. best wel veel werk om een videoclip te ja, maken. Dat... Dus ja, in feite zou ik voor elk nummer wel video ja. willen maken. Uh -huh. Maar ik vond het ook leuk om een keer ja, een lyricsvideo te doen. en uh, dat ja. hier, Tegenwoordig best wel vaak, ja. ja. dat uh, bands dat doen, inderdaad. En... Ja, dus vandaar ja. Ja, voor de verandering. Ja, zeker een, <laughs> een, een welkome verandering, inderdaad. Okay. Gaan we gaan hem lekker draaien nu, dus immeasurable, fuck. immeasurable fuck. Ik zit hier nog steeds met Iwan, Sasha, Frank en Ralf van de symfonische folk metal band Solar Cycles die er zijn om over hun release van het debuutalbum Lunar te vertellen die dus komende vrijdag 27 oktober verschijnt. Jullie doen dat inmiddels een release show. Vertel, wat kunnen de mensen hiervan verwachten? Wie mag ik het woord geven? Misschien Frank of uh, Ja, ja. ja, of, ja. Uh, ja uh, we hebben iets uh, best wel bijzonders voorbereid. Uh, ik kon het weer niet laten om een heel uh, decor te bouwen. Dus, uh, <laughs> okay. ja, ik ik wil oh. eigenlijk gewoon de albumcover tot leven brengen. Dus, uh, wow. <laughs> ja Ik wil dat de, de mensen die in de zaal staan ook gewoon zich betrokken voelen. Ja. Dus ik heb ook uh, ja, eigenlijk een steencirkel uh, nagebouwd. Oh, gaaf. <laughs> ja. wow. Dus ik hoop dat het een hele magische ervaring uh, wordt voor iedereen. Ja. Oh. ja. En daarnaast wordt het eigenlijk ook de langste set die wij ooit uh, gespeeld hebben. Ja. Um, dus dat is yeah. voor ons zou ook, uh, ook leuk en nieuw. Uh, ja, we hebben natuurlijk een, een coole supportband, Elysia. Uh, ja, dat uh, gaat Ook, ook symfonische metal uit Rotterdam. Okay. Dus uh, well, we gaan er een mooie avond van maken. Ja, ja. <laughs> heel benieuwd. En uh, hoe lang uh, zal de set worden? 70 minuten. Ik zal oh. nog iets langer, ja. Wow. ja. ja. Dus dan ga je ook heel veel van jullie nieuwe album spelen, We gaan spelen, alles denk ik. spelen. Echt alles? Ja, ook oh, gewoon echt. op de volgorde dat het op het album staat. Oh, ja, echt, wow. echt als een soort introductie, ja. Gaaf. ja het, een, een, het wordt echt een beetje een albumpresentatie ja. in ja. die zin. Ja. Ja, ik heb nog nooit een albumpresentatie meegemaakt. Dus vandaag <laughs> benieuwd naar. En uh, er zijn nog kaarten beschikbaar voor degenen ja. die uh, nog ja. niet... Uh, hun kaarten gekocht hebben. Ja, zeker. Ja? Dus uh, voor degenen die nog uh, niks te doen hebben op vrijdagavond... en uh, denken, nou, dat uh, klinkt leuk. Uh, kom gezellig langs. Ja, uh, na de is show is er ook nog tijd om even een praatje met ons te maken. Um, en uh, ja, we gaan er gewoon een, een bijzondere gezellige avond van maken. Ja. En voor de mensen die wel wat te doen hebben, zeg maar af. En kom ook gewoon. <lacht> <lacht> ja, precies. Ja. Gewoon, gewoon komen. Ja. <lacht> wat uh, kost uh, het kaartje? Een tientje. Ja, en dan geloof ik nog iets van 2 euro administratieve ja, kosten inderdaad. Ja, zoiets. Niet belangrijk. In ieder geval een koopje wat dat betreft. het ja, is geen geld voor een toffe avond. Dus uh, wil je er dus bij zijn... dan kan dat dus uh, podium C dus. Nogmaals C-punt in Hoofdorp. En hoe laat begint het? 8 uh, uur? De, za de, uh, de zaal gaat open om 8 uur inderdaad. Ja. En jullie beginnen hoe laat met spelen? Uh, uh, het voorprogramma begint om uh, half negen Zoals het er nu naar uitziet. En wij zullen om... Ja, half tien, kwart voor tien ongeveer beginnen. Ah, oké, okay. dan ja. wordt het uh, een latertje, zeg maar, tot elf uur ongeveer. Ja, zoiets, ja, zoiets, kunnen duren ja. Oké, okay, nou, leuk. We er naar uit. Ik zal er ook uh, bij gaan zijn, uh, oh, kan okay. ik jullie vertellen. Superleuk. Ik heb voorgenomen, uh, ik, uh, ik wil het niet missen. En mijn vrouw ja, komt mee, dus uh, Top. Cool. Uh, we zullen elkaar daar gaan zien. Leuk. Uh, nog even terug naar de aanloop uh, tot de release show komende vrijdag... waar jullie dus ook gaan optreden. Uh, maar 13 oktober stonden jullie nog in... Tilburg op het podium. Ja. Met uh, Venneheim en Neffelim. Onder de noemer Heidennacht. Ja. Dit was jullie eerste live show ter promotie van de nieuwe album. Hoe was dat om te doen? Ja, inderdaad. We vonden het gewoon uh, leuk om uh, ja, eens een keer wat nieuwe nummers te spelen. Ja, ja. snap en, ik. Uh, dit was wel een mooie gelegenheid voor met het juiste publiek... Uh, het is ons heel goed bevallen, want er waren echt uh, ja, heel veel mensen. En, uh, zo, ja, heel ja, Het was erg enthousiast. Heb je zo ongeveer opgetreden? Ja, in Tilburg stonden er voor een uitverkochte zaal. Dus dat uh, was uh, oh. ongeveer uh, 175 man. Uh, en, oh, dat is niet verkeerd. In uh, uh. Ede was het ook uh, behoorlijk vol. Uh, uh, ja? Dus het was hartstikke leuk. Ook hetzelfde aantal mensen? 100 plus. Ja. 100 plus zeker? Oh, ja, wauw. Wow. <laughs> en uh, Venneheim en, uh, en Nevelim zijn ook niet de minste beentjes eigenlijk. Want dat klopt die, inderdaad. Die timmen ook goed, op de, goed uh, aan de weg. Ja. ja, en die komen uit Brabant, als ik me vergis. <laughs> ja. ja. Kennen jullie de bands al van tevoren? Of... Uh... Hadden jullie er ja, wat vast gehoord? De band zelf niet, helemaal. Maar uh, Iwan en Ralf hebben met de uh, gitarist van uh, Nefelim in een band gezeten. De... Ja, oh, dus die kennen we. Oh. Daar heb ik ook mee in de klas gezeten op de middelbare oh, school. Oh, dus, lachen. Uh, Dat waren oude bekenden, dat was wel weer een ja, grappige ja. reunie. Ja, ja dat ja. Uh, geloof ik zeker. Ja. Dus, het uh, was een, uh, een geweldige avond in Tilburg, dus. Zeker. Ja, dat was een feestje. Ja, ja. ja, dat geloof ik uh, Jullie stonden de dag daarna, dus in uh, Ede. Toen mm -hmm. uh, stonden jullie dus ook met dezelfde uh, twee bands ja. op het podium. Ja. Oh, ook een feestje? Ja, ja, ja. een feestelijke afsluiter ook uh, met Fanenheim. Dus, uh, ja, ja. ja, vertel. Hartstikke gezellig. Ja, iedereen ja. ging helemaal los. Uh, ja. dus, uh, ja. Ja. Die maken ook dezelfde stijl muziek als jullie? Ja, of is iets feestelijkere is, is, is meer vorm feestelijk. van folk metal. Dus meer dus, volk, uh, dus, ja. Iets meer de extreme metal kant op ja. denk ook al. De richting, uh, uh, ja, ik ook wel, Meer richting, richting, ik zou zeggen, Ency Verum. en, ja. en uh, dus death, uh, zeg maar death metal uh, met folk uh, metal. Ook ja, ook meer, precies. Zeg maar. ja, ja. Meer de ja. grunt kant ook. Ja, oké. Nou, dat klinkt interessant. Ja, ik heb het ook nog uh, niet gehoord qua muziek dan. Wel van naam, maar ik yeah. ben benieuwd. <laughs> um, komen we er nog... Of, nee, hoe ziet uh, de rest van jullie speelschema eruit na de release show? Hebben jullie al wat nieuwe data bekend? Ja, 25 november spelen we in Gouda met Pandora's Key. Mm -hmm. um, dat is ook een band uit Brabant. Uh, die gaan ook in januari, geloof ik, een nieuw album uitbrengen. Dus uh, dat, dat, wordt ook, uh, uh, ja, dat wordt ook wel een leuke avond. Ja. Yeah. Um, en dan in uh, december 9 december spelen we met uh, weer Pandoroski en uh, Dance with Dragons. Dus uh, symfonische metal oh, okay. ook. Uh, al symfonische metalavond ja. ja. ook dus. Okay. Ja. En die bands komen ook uh, uit de omgeving? Of? Uh, uh, within, uh, nee. Dance with Dragons. Dancer Dragons, ja, Dancer Dragons. <laughs> die, uh, die komen volgens mij een beetje, ja, ook een beetje verspreid... maar in ieder geval uit Zuid-Holland. Mm. Uh, ja, volgens mij verspreid over Zoetermeer en uh, <laughs> over Hillegom. En, uh, ja, goed. Okay. Uh, en uh, wat ik al zei, Pandorski komt uh, uit uh, Brabant. Brabant. Ook. Ja. Okay. En dus het hele jaar uh, is eigenlijk al volgepland... of kunnen daar nog uh, optredens bij komen? Ja, ja dit, dit staat wel, denk ik, vrij vol gepland. Ja, als er ineens iets bij komt, er, kunnen we het ook nog wel doen. Ja, ja als er iets, iets bij komt, dan doen we dat. We pakken alles aan uh, ja. wat ja. uh, op jullie pad komt, zeg maar. Ja, ja. precies. En uh, hebben jullie als band ook nog een locatie waar jullie van dromen om ooit nog eens te mogen spelen? Ja, meerdere. Ja, ja meerdere. dat is wel best. Ja. <laughs> uh, wat ja. uh, zou jullie hoogtepunten zijn uit de carrière waar jullie kunnen Kwa, qua zalen, denk ik. Uh, nee, omdat het lokaal is, vind, zou ik patronaten wel heel cool vinden. Ja. Maar ook de 013 in Tilburg. Daar, daar hebben eigenlijk al mijn grote helden gespeeld. Dus, uh, ja, uh, ja, de pop uh, inderdaad. Uh, dat de zou heel leuk zijn. Rabant. Tivoli, ja. lekker me ook Melkrig. leuk. Tivoli, Tivoria, ook een ja. Ook leuk. Ook wel Paradiso. Ja. Ja, ja, ook hartstikke leuk. Ja, ja goed. Zalen, inderdaad. <laughs> en maar. qua festivals, ja, ook... Uh... Wakken natuurlijk. Maar, ja Uiteraard. Ja, zo, <laughs> en zeker, uh, ja. nog een festival. Het uh, is meer een fantasy festival. Castlefest. Ja. Lijkt ons wel leuk. Dat is meer voor de volkmuziek dan. Maar daar horen we ja. ook heel vaak over. Uh, jullie moeten op Castlefest spelen. Dus dat ja. lijkt ons ook nog wel leuk. Ja, wie weet uh, komt ja. het ooit ja. nog in de toekomst. Ja? Ja. Een nieuwe editie ja. uh, volgend jaar wellicht. Dat uh, uh, ja. zijn jullie perfect uh, we gaan kasten, ons, denk ik. We ja. gaan ons best doen. Ja nou de potentie is er zeker. Uh, en de kwaliteiten ook. Zoals ik al eerder zei. Dus uh, nee, en dat zou zeker een uh, hoogtepunt. Zijn voor jullie carrière. Ja. En ik hoop zeker dat het uh, verwezenlijk wordt. Um, dan heb ik weer een nieuw nummer voor jullie uh, die gaat draaien. De tot nog toe laatste single release van het album Grows Then Dies getiteld. Kunnen jullie me voordat ik hem instart uh, nog iets over deze plaat vertellen? Um. Ja, dan, dan, misschien niet over de plaat, maar over de videoclip. Dat is eigenlijk de eerste videoclip mm -hmm. die ik gemaakt heb ja. uh, oh. heen, en gerealiseerd. geen Sasha. Ja, goed uh, Ja, dus uh, dat was een uh, hartstikke leuk uh, project. En wel, uh, uh, ja, wat mij betreft, voor herhaling vatbaar. Ik had ook bij dit nummer meteen wel bepaalde uh, ja, ideeën hoe het eruit moest komen te zien. En, nou ja, er zit natuurlijk uh, Gross and Ties. Er zit natuurlijk iets met de dood in het titel ja. al. Dus ik vond dat moet natuurlijk echt wel iets uh, duisters en een begrafenis uh, of een begraafplaats ja. uh, in. Um, dus uh, ja, nee, dat was, uh, dat was een leuk project. En oh, ja, over dat nummer zelf. Um, ja. Ik denk dat het een... Uh, het, het zit wel apart in elkaar, denk ik, in positieve zin. Uh, niet echt een hele voorspelbare structuur, maar wel met pakkende melodieën, denk ik. Um, en ja, ook daar hebben we wel positieve reacties over ontvangen. Ja. Um, dus, mm -hmm. ja. Ja, mijn radiocollega's hadden hem al gedraaid afgelopen vrijdag. Uh, mijn dank daarvoor. Uh, Pim en Marja mochten jullie luisteren. Wij, of, ik draai hem natuurlijk ook weer vanavond. Gross Den Dyson, de laatste single tot nog toe van Solar Cycles. Komt ie! <grijpt> Den is weer een geweldig mooi nummer. Ik ben zo blij dat ik uh, jullie muziek heb mogen ontdekken... dankzij Facebook, waar jullie ja. zelf ook uh, zeer actief... Ook dankbaar. Ja. Ja, ja, zeker. Ik kan me voor ja. Lang leven Facebook. Uh, ja, Jullie zijn er dus zelf ook uh, heel erg actief uh, geweest uh, op Facebook... ter promotie uh, van jullie album. Ja. Want er ja. komen regelmatig posts voorbij voor jullie... Uh, mm -hmm in aanloop naar de release. Uh, jullie maakten zelfs door middel van een, een maankalender... steeds meer nummers uh, of titels van de nummers bekend van het album. Yeah. Origineel een uh, erg leuk idee. Nou, en wie, wie kwam er met dit idee? Nee, ja, neem maar ik... jij. Ja, ja, ja. Dat, dat kan er maar één zijn. zijn. Dat kan er maar één zijn, inderdaad. <laughs> ja. En uh, nou, iemand liet me ook weten het uh, leuk te vinden... als ik een paar nieuwe nummers ga draaien vanavond... Uh, die niet uh, uitgebracht zijn tot op heden. En uh, dat is altijd leuk natuurlijk om de primeur te hebben. Dat zie ik weer als een hele eer. Ja. Uh, wellicht de allereerste te zijn die dat mag draaien vanavond. We gunnen het je van harte. Nou, ja. dat is uh, hartstikke fijn om te horen. Uh, jij kwam met het uh, verzoek of ik o 2 Force wilde draaien. Uh, van waar dit nummer? Uh, er nog een speciaal... Ja, ja. Video? Ik, uh, ik, ik vind het sowieso... Uh, is het al uh, een van mijn favoriete nummers van, nummers van het album. Mm -hmm. Maar um, deze zal ook uitkomen met een videoclip op de dag van de albumrelease. Oké. Okay. Um, dus uh, ja, dat uh, is dan een... Uh, een extra verrassing nog voor de ja. mensen... Wow. Uh, die we in petten hadden. dit ja, dat leek me een mooi moment om dat aan te kondigen hier. Ja, nou, dat uh... Ja. Top, ja, leuk. Uh, bedankt dat ik de eer... Uh, en, en hij is wat korter dan de rest. En dat is ook niet altijd verkeerd voor de, nee. de radio. ja, <laughs> het nee, is iets meer dan vier minuten. Ja, Gemiddeld uh, zijn jullie nummers rond de vijf à zes minuten. Er ja. ja. nou, ja, is niks mis mee. Uh, zolang de muziek boeiend is, is het altijd goed. En dat is jullie muziek zeker. Ik ben erg benieuwd. Uh, ik heb hem ook nog niet eerder gehoord. Dus uh, ik ga hem nu draaien. Uh, dus Otto de Forst, een heel nieuw nummer... niet eerder gedraaid van het debuutalbum Lunaars Geniet ervan, mensen. MUZIEK de tijd in de gaten houden, want uh, het vliegt voorbij hier. Het <laughs> nummer is al afgelopen. <laughs> Daar was hem dus, uh, o 2 Forest. Uh, bedankt voor jouw uh, input, uh, Iwan, hiervoor. Uh, dan komt er ook alweer bijna een einde aan deze uitzending. Mijn vragen zijn er ook alweer bijna doorheen, maar uiteraard sluit ik natuurlijk uh, het programma af met uh, nog een niet eerder uh, uitgebracht nummer. Uh, maar... Mogelijk kun je er nog eentje extra verwachten als het uh, meezit voor jullie. En ik sluit straks uh, af met Nature's Blessing. Um, kunnen jullie over dit nummer iets vertellen? Over Nature's Blessing? Nature's Blessing. Ja, dit, dit, dit nummer is eigenlijk uh, ja, heel erg vanuit een gevoel geschreven... dat de natuur eigenlijk open staat voor iedereen. Het echt, oh. ja, iedereen is welkom. Iedereen wordt geaccepteerd in de natuur. Ja. Ja, dat is een mooie, ja, nee, een mooie gedachtegang. Zeker, uh, natuur uh, is een, een blessing, zeg maar. Ja. Ja, ja. ja, we mogen blij zijn dat we de natuur hebben. En koesten ja. die ook, en wees er zijn erop. Dat is die gedachtegang, denk ik. Ja, en eigenlijk ja. ook dat alle agressiviteit die er bestaat in de wereld... eigenlijk onnodig is, want ja. in feite ja, zijn we allemaal één. Ja, nee, zeker weten we. Er zijn natuurlijk van wat alles gebeurt in de wereld... natuurlijk ook allemaal uh, erg schokkend en uh, ja. naar... Uh, ja, en de mens hoort ook bij de natuur, uiteraard. Mm -hmm. dus, uh, dus wij zijn allemaal daar één. Als ja. we meer naar kijken, dan ja. is het allemaal niet meer nodig. <laughs> nee, zeker niet. Nee. Dat is een mooie toelichting van dit nummer. Um, uiteraard ga ik hem graag voor jullie draaien. Um, mag ik jullie uiteraard bedanken, maar daar kom ik straks nog even verder op terug. Um, voor deze toelichtingen allemaal vanavond. <laughs> uh, tot slot nog even voor de mensen die het nieuwe album nog niet hebben gepreorderd. Kunnen ze dit nog steeds doen? En zo ja, waar? Ja, de pre-order is officieel afgelopen. Oh, maar ja. kunnen wel het album zeker bestellen? Kan het zeker bestellen, ja. ja. En uh, ja, uiteraard is die ook uh, gewoon tijdens onze release show uh, ja. te krijgen. Dus, maar en... ook op onze website: ook via de website. Ja. Kijk, Dus bestellen mensen, zeker doen. En komt het album alleen uit op CD of ook nog op andere? Ja, alleen op uh, cd en dan de digitale streamingdiensten uh, ja. Ja. natuurlijk. Ja. Mm -hmm. um, ja. En is er in de toekomst nog plan om het op vinyl uit te brengen... als er nog vraag naar komt? Absoluut, als er ja. vraag naar is, ja. dan staan we er ja. zeker voor open. Ja. Ja, maar goed, maar dat uh, is nog niet zeker natuurlijk. Nee. nee. Oké, okay. nou, pre-order dus jouw exemplaar nog, nu het kan. En ontvang ook eventueel nog een gesigneerd exemplaar. Ja hoor, ja. Zegt. <laughs> uh, ja, maar kans op een Solar Cycles patch las ik uh, ook. Ja. Maar dat is bij de pre-order alleen... Ja, als uh, je pre saved op Spotify, dan yeah. kun je een uh, patch winnen... Mm -hmm. of een gesigneerde poster uh, van onze release show. Helemaal goed. Ja, het <laughs> enige wat je hoeft te doen is op het linkje pre saved ja. te klikken... en uh, ja, dan uh, doe je automatisch mee. Of? Dan doe je automatisch mee, ja. Helemaal goed, nou, dat... Uh, Goed om te weten. Ik heb mijn exemplaar uiteraard uh, ook besteld. Ja. Uh, nou ja. Jullie hadden hem al meegenomen voor me. Dus ik uh, hoef hem niet voor uh, <laughs> mijn deurmat te, te wachten. Dat is het Was trouwens ook de, de EP erbij. Uh, hadden jullie die ook mee? Ja, ja, ja. ja. Helemaal super. <laughs> Top, dank jullie wel. Ik uh, vond het super tof om met jullie Play It Loud uh, jullie te mogen interviewen. Hopelijk uh, vonden jullie het ook leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan uiteraard. Ik wens jullie allen heel veel succes met jullie uh, verdere carrière. En uh, vooral veel plezier met de release show aanstaande vrijdag. Ik Dank ben er al. uiteraard ook bij. Ja, <laughs> Super. Ja. Met mijn vrouw. En uh, jullie straks natuurlijk ook een goede reis naar huis. En uh, hopelijk uh, nou ja, tot vrijdag. Ik sluit zoals gezegd deze uitzending af met het laatste nummer. Eh, misschien nog een extra nummertje straks. Eh, het eerste nummer van het album Nature's Blessing. Eh, volgende week is mijn collega Ben van Rode er weer met zijn uitzending eh, Play It Loud Underground. Waar hij volledig in het teken van de Halloween is. Lekkerste en de hardste death and black metal dus gaat laten horen. En ik sta uiteraard ook weer achter de knoppen. Ook laat ik jullie weer het metal nieuws en concertagenda horen. Dus iedereen voor straks eh, een goede nacht gewenst. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en geniet nog even van Nature's Blessing... en wellicht nog een bonusnummer. Blijf luisteren. Even een bonusnummertje en een achteraf. Uh, Rivers of Light hoorden we net als laatste vanavond. Deze uitzending zit er dus nu bijna echt op. Uh, nogmaals bedankt, uh, jullie, uh, voor het komen naar de studio. En jullie hadden nog wat uh, toe te voegen over dit nummer? Uh, ja, ik zal even. nog even wat vertellen ja. over Rivers of Light. Uh. Ten eerste vind ik het wel heel gaaf aan dit nummer... hoe we eigenlijk super rustige vocalen van mij hebben gecombineerd... met uh, ja, toch een grunts En ja, voor mij, wat mij betreft is het best wel uniek daardoor geworden. Ja, zeker. En ja, over de betekenis van het nummer kan ik zeggen... dat het heel erg gaat over uh, ja, het verwezenlijken van dromen. Het gevoel dat je niet precies weet wat er gaat komen misschien... maar dat je toch wel ergens een beetje ja, iets voelt. Of een ja, soort bevestiging ook zoekt van... Uh, wat er ja, in je leven gaat gebeuren... of je dromen gaan uitkomen. en mm -hmm. ja, Dat is meteen een mooi bruggetje... eigenlijk naar dat we iets kunnen vertellen... over onze dromen van de toekomst. Ja. Ja. Daar kan Iwan misschien iets over vertellen. Daar gaat Iwan uh, wat over vertellen. <lacht> ja. Ja. Nou, ja, Hoe ja, zien we, jullie? We, we, we hopen natuurlijk... Uh, hè, uh, zoals we zeiden, op uh, de grotere festivals... en podia ooit te staan. Uh, en nog, uh, ja, we gaan in ieder geval kijken... of we in 2024 uh, ook in het buitenland... wat meer optredens kunnen doen. Ja. Um, ja, verder gaan, gaan we dit al nog even doorpromoten. Maar uh, ben ik ook alweer aan de slag met nieuw materiaal. Uh, dus er gaat zeker meer aankomen. Kijk, ja, goed om te horen. Ja, we gaan ja. Naar, lekker doorpakken. We hebben er nu uh, momentum opgebouwd. Dus uh, daar moeten we gebruik van maken. Zeker, ja. ja we vinden het ontzettend leuk om nummers te schrijven. En ja. te werken aan muziekvideo's. Dus daar gaat ja. ook uh, absoluut meer van komen. Zeker. Ja, goed, ja, goed om te zien. Ja, jullie zijn heel gepassioneerd in wat jullie doen. En ja, uh, ja jullie hebben echt uh, ja, kwaliteiten. Dat uh, merk je gewoon aan alles. Aan de, de, als je de videoclips ziet, prachtig opgenomen. Uh, nee, dank je. Ja, de, de zang is prachtig. De, de vioolstukken zijn prachtig. De keyboardstukken zijn mooi. De hele combinatie, het is gewoon uh, top. Ja, jullie zijn... Uh, Jullie hebben gewoon de potentie om groot te worden, vind nee, ik. Dank je ja, ja, nee, Heel ja. leuk om te horen. Ja, ja, groot ik, compliment. Ik, ja, nee, maar ja. Dat, dat vind ik zeker. Um, gezien de muziek, dat doet mij gewoon heel erg denken aan... bijvoorbeeld Widham Tentation, uh, qua kwaliteiten ook gewoon. Uh, ja, graag. Ja. ja, Epica, dat is ook een band waar ik heel erg uh, graag naar luister. Uh, ja, jullie kunnen het zover schoppen. Dat, dat, dat voel ik. Oh, ja, dat ja, is ja, nee. Ja, top. Ja, dat zou ja. helemaal geweldig Dus vinden, ja. luisteraars... Ja. Die jullie, uh, ja, als jullie luisteren, jullie moeten deze band gewoon oppakken. Dit is een, uh, <laughs> deze band wordt groot, dat kan ik nu al zeggen. <laughs> nee, nogmaals bedankt voor het komen. Het was mij een hele eer om jullie uh, hier in de studio te hebben vanavond. En um, heel veel succes nogmaals met uh, ja, de, de, de release show vanavond. V vrijdagavond bedoel ik, ja. sorry. Ja. Mijn, uh, <laughs> Mijn energielevel is een beetje laag aan het worden nu. Ja, uh, Einde van de avond. Uh, het, is al laat. Het, is al laat, het is al laat. Het is 11 ja. uur, dus uh, kinderbij tijd nergens. Oh. Uh, nou, wij zien jullie daar uiteraard uh, vrijdagavond. En ja. uh, voor degenen die dus willen komen... zorg dat je kaartje koopt en uh, wees erbij. Want dit wil je niet missen. En, uh, nou, en aanschaf het album uiteraard. Ja. Ja. Jullie kunnen hem bedankt. nog kopen. Ja. Hm? Ja, Ontzettend bedankt. bedankt was ja. leuk. Graag gedaan. Ja. Uh, blij ja. dat jullie het leuk vonden. Ja. En uh, nogmaals, uh, geniet van de restante taart. Ja, gaan we en uh, <laughs> en uh, wel thuis voor straks. Uh, luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Volgende week dus uh, Ben van Rode met Play It Loud Underground. En daarna ben ik er weer uh, in, een, in een nieuwe maand met Brand New. Voor nu wel trusten voor straks. En uh, nog een fijne resterende avond. Tot volgende week. En uh, bedankt. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Doei. Doei. Doei. Doei. Hush, it is night. Starfall and dreams pass by Petticoats of a chance Mazes of colors and despair